Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederlandse piloten van EasyJet staken weer. Dat is voor de derde keer in korte tijd. Ze hebben het werk neergelegd en gaan pas om 10 uur weer aan de slag. Daardoor zijn zeven van de zestien EasyJet-vluchten vanaf Schiphol geannuleerd. De piloten voeren actie voor een betere CAO. Een buitenlandse juriste die voor het internationaal strafhof in Den Haag werkt, wordt geïntimideerd en bedreigd. Dat zegt de jordaan zweedse vrouw tegen NRC. Ze krijgt mysterieuze telefoontjes en ook zegt ze dat ze bloemen heeft gekregen met een intimiderende boodschap. In de krant zegt ze dat de bedreigingen mogelijk te maken hebben met haar onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van Israël tegen Palestijnen. Voor het eerst in zes jaar is de gemiddelde WOZ-waarde van Huizen weer gestegen, meldt het CBS. De waarde daalde sinds 2010, maar op 1 januari was de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro. Dat is anderhalf procent hoger dan begin 2015. De politie in Canada heeft bij een antiterreuractie een verdachte gedood, melden lokale media. De politie wil niet meer zeggen dan dat er een terreurdreiging is geneutraliseerd. De man zou vorig jaar al een keer zijn opgepakt omdat hij op sociale media zijn steun had uitgesproken voor terreurgroep IS. Kort voor zijn arrestatie zou hij een video hebben opgenomen waarin hij dreigde met een aanslag op een grote stad. In Zuid-Frankrijk woeden rond Marseille verscheidene natuurbranden. Zo'n 1800 brandweerlieden bestrijden het vuur. Bij het bluswerk raakten vier brandweermannen gewond, van wie drie ernstig. De branden komen steeds dichter bij Marseille. In Vitrol, zo'n 25 kilometer ten noorden van de stad, zijn honderden mensen geëvacueerd. Zwemster Anomi Kromo heeft zich in Rio geplaatst voor de Olympische finale van de 100 meter vrije slag. In de halve finale liet ze met 53 seconden en 42 honderdsten de zevende tijd noteren. Grote favoriet voor de fi finale is Kate Campbell. Het weer nog van het westen uit regen, tegen de avond droger en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ik liep me op de stil, de stad van Zandvoort aan de zee. En zag naar plots een grote kist die in de branding leek. Ik viste mijn mop en keek er eens in. een weet je wat ik zag? Ik zag een knap van een. Die in dat kistje lag Oh, ik zag er, ja, van hem, Die in dat kistje lag Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter touw En pettelde ermee naar huis en gaf me aan vrouw. Die kreeg het op de zenuwen en liep er uit en vlug Ze smeren nou met die en komt nooit meer terug Oh, ze smeren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 die schrok zit ook van die, en brul de niks ervan. Oh, die schrok zit ook van die, en brul de niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij tenslotte de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding blijft, blijf altijd van zo'n, je raakt hem nooit meer kwijt. Oh, blijf altijd van zo'n, je raakt er nooit meer kwijt. Ik met op mijn hand Ik ben goedemorgen luisteraars. Het goedemorgen, is Zandvoort. Ja. Het is zaterdag 6 augustus 10 uur 10. En het is tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland presenteren wij u weer een heel divers programma. De techniek en de muziek is in handen van Koor Draaier. Dankjewel, Cor. En goedemorgen. De koffie, de thee en het water wordt gepresenteerd door uh, Yvonne Roosendaal. De redactie is in handen van, uh, was in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en ondergetekende. En naast mij zit mijn medepresentator Irene Diager. Goedemorgen, goedemorgen, Irene. Goedemorgen, Gerrie Rutte, die ook verantwoordelijk was trouwens voor de eindredactie deze week. Uh, we gaan het programma even voorlezen. Dat is een gezellig programma. We beginnen met Patrick Berg, die zit al bij ons. En wij gaan praten over de picknicktafels op de boulevard. Ja, daarna de Geluksroute in Zandvoort. Daar gaan we alles over horen door Gina Petula, Margarethe de Vries en Monique de Vries. Ja, dat is heel bijzonder dat die er zijn. Alle drie dat, dat komen, ja, dat is ja. heel bijzonder. Daarna komt uh, Anthony of Anthony van Dijk. Hij is uh, stem- en zangpedagoog en we gaan praten over muziek op zondagmiddag. Ja, dan krijgen we het nieuws, de reclame en dan komt wethouder Gertjaan Bluis. Praten over de evaluatiesamenwerking Zandvoort en Haarlem over het sociaal domein. Een heel pittig onderwerp. Ja, ja. Daarna komen Tieneke Feijen en Huip. Volmer praten over verwonderd duin eh, op stap. Ja. Stap op de fiets en ontmoet kunstenaars langs deze route. Dus dat Het schijnt kunnen. heel bijzonder ja. te worden. We sluiten af met de watersportvereniging Zandvoort. Die bestaat dit jaar 50 jaar. En de voorzitter Niels de Wind is hier voor de gast. Ja, maar dan hebben we Patrick Berg. Ja, Patrick zei net al, hij kan een uur vol praten. Dat gaan we hem niet geven. Helaas nee, voor nee. hem. Maar uh, ik, uh, we, we vinden het prachtig, uh, Patrick. Er stond een uh, mooi uh, artikel in de Heemstedse Courant... over uh, de boulevard Vervraaid. Uh, het, is, uh, het is geweldig. Hè? Je vertelde net al dat mensen zelfs met slecht weer gaan zitten... om toch maar lekker aan die picknicktafel te kunnen zitten... en hun visje of hapje, wat ze ook maar bij je halen, te kunnen eten. Ja, en, ja, en niet alleen bij mij. Het is bij zeven standplaatsen is het gerealiseerd. Uh, vorig jaar uh, hebben we ze uh, neergezet... Boulevard en hebben zijn we. Uh, toen is de gemeente die heeft gezegd dat we dat niet zomaar konden doen, dat we het s'avonds weg moesten halen. En toen hebben we een. Uh, een, een, eerst met pop-up-wedstrijd hebben we een plan ingediend. Dat we de boulevard ook mede gezelliger wilden maken. En toen kregen we een hoop uh, ondersteuning van, van mensen uit Zandvoort. Die het een, uh, ons, ons initiatief ondersteunden. En daar zijn we de mensen nog steeds heel dankbaar voor. Want ja, daardoor, dat was echt een soort. Daardoor is het Oef, in een stroomversnelling ja, ja. geraakt. Dat we dit jaar die picknicktafels toch konden realiseren. We zijn in de, met de gemeente in gesprek gegaan. En toen kwamen we wel een paar eisen van de gemeente naar voren. Dat het. Uh, hüftenproef moet zijn, het moet duurzaam zijn, het moet niet uh, op het fietspad getild kunnen worden. Uh, dus zo waren een aantal eisen. Toen zijn we terechtgekomen op zo'n betonnen picknicktafel. Het voordeel hiervan is, is dat het uit één stuk gegoten is. Dus er zitten geen moertjes, geen onderdelen uh, zitten eraan vast. Het is één, één robuust ding van 2100 kilo, 4,5 meter lang. Pak je niet zomaar even op. pak niemand op. Weet je, en, en, en dat was dus een, een beetje het ijzerpakket en, en zo doen is het, is het gelukkig in het seizoen nog gerealiseerd kunnen worden bij zeven standplaatsen. En mijn, prachtig, collega ja. mijn collega's ook, die stuurden allemaal een fotootje. We hebben een speciale Facebook-site, Pimp up de boulevard. Hebben we opgericht. en Mijn collega's stuurden iedere keer nog een fotootje als die, als die tafel weer vol zit. Ook kijken ze van het succes. Van de ander kreeg ik een doos chocola voor het regelen. Uh, weet je, dus... dus ja. We Iedereen zijn, leeft mee, zijn allemaal ja. blij. De gemeente ja, heeft de helft van die tafel betaald. Uh, de standplaatshouder heeft de helft voor die tafel betaald. Uh, dus uh, het, het is, uh, ja, we zijn heel blij dat het. Uh, dat is we, het, dan het dan ook heen. zo dat die standplaatsen dan uh, uh, vast zijn nu? Want ik, ik zie wel eens, uh, zeg maar, op de boulevard, uh, zeg maar, richting de Noord dan. Hè, ja. Dat, nou, dus, uh, we wij, wij hebben het wel aangegeven dat wij die, die wens hebben... daar juist iets vast te willen creëren. Ja. Uh, op de Middelboulevard is er nu een, uh, een pop-up winkeltjes. Ja. Tenminste, ja. dat zijn ja. drie kioskjes. Ja. Ja. En die kioskjes blijven dus wel uh, voor vier maanden staan. Dus wij hebben wel eigenlijk okay. aan de wethouder gevraagd... van, hey, is dat op de Noordboulevard niet een ontzettend leuk idee... om daar ook iets vast te gaan creëren? Ja. En dan denken wij niet aan een... Aan een, aan een uh, container Of wat dan ook. Maar meer aan een bouwsel in de vorm van een bootje. Of in de vorm van een vuurtoren. Om die boulevard daar ja. meer levendig ja, te maken. Een te en, leuk idee. en juist daar uh, te zorgen dat we die boulevard... Uh, daar ook meer een flaneergedeelte van gaan maken. Ja, want het hoort er ook bij. Dat, dat is, zou voor die boulevard denk ik een versterking zijn. Ja. En dat hopen we in, in de toekomst daar ook nog... Uh, te krijgen. Ja. Maar ja, dat, dat is aan de politiek. De wethouder is, ja. die is er alleen voor om ons aan de wet te houden, zijn zijn woorden. En uh, nieuwe ideeën moeten we voor bij de politiek zijn. Dus dat is wel een beetje... Maar de de, de, de ik, ja. ik bedoel eigenlijk te zeggen ook uh, is, is de plek van de, uh, van, van de viscar zeg maar is dat ook een vaste plek of is dat niet zo? Uh, de plek is dat een vaste plek. Nou wij hebben wel een, een vaste stamp, een een ja, jullie, stomp, ja. daar, nee, maar die op die noord ook, daar zijn die die plekken zijn zo ingericht. Dat, dat daar iedere dag een kraam kan staan. Ja, oké. Okay. Maar het is niet zo dat jouw broer altijd vast op die ene plek staat. Ja, en die die andere, staat altijd, ja. iedereen heeft zijn, eigen, en zijn stek. eigen stek. Zijn eigen aansluiting. Zijn eigen stek. Zijn eigen matemeter. Okay. Zijn eigen energiemeter. Daar moeten we allemaal zelf zorg voor dragen. Ja. Ja. Dus iedereen heeft echt zijn vaste dat is toch ook, zijn stekkie. Dat is toch ook prima. En ja, daardoor, prima. Ja. daardoor kan je misschien ook uh, he, wat makkelijker inderdaad iets doen. Zoals wat je net zegt, een bootje neerzetten. Of iets anders neerzetten. He? Omdat dat ja, uh, een beetje dan ja. Erbij hoort. Ja. Dus we, we zijn blij dat, dat we de eerste aanzet er nu is met het vervrijden van de boulevard. Ja. Uh, ik weet niet of jullie de afgelopen week dan het Sanfords Courantje hebben gezien. Uh, bij de Dolf uh, op Middenboulevard hebben ze het dolfinarium gevel hebben ze met wandplaten versierd. Ja. Ja. En ik was met Heli Jansen was ik in gesprek over die picknicktafels. Die heeft dus het hele traject met de picknicktafels uh, zeer goed begeleid voor ons. Eh, toen kwam Hilly met het idee van... Hey, op de boulevard er worden sommige uh, gedeeltes... worden nu met graffiti voorgespoten. En het is een, is de, daar stoorde zij zich aan. Ik zeg, nou, dat, dan hebben we een gemeenschappelijke deel. Ja. En eh, toen kwam zij met het idee om, om op andere delen... ook van die muurplaten te hangen. Nou, er zijn uh, Jan Paap van Strand in het 21... en ik zijn er uh, bij elkaar gezitten En die hebben ieder een plaat van drie meter bij breed... En 50 meter 50 hoog, hebben iedereen een plaat op de muur bij dat uh, trappetje richting Centerparks. <lacht> hebben we muurplaten, dus zo zie je dat langzaamaan, iedere het keer wat, mooier, we, wat dat, ja. uh, dat er iets meer mogelijk wordt op de boulevard om, om een gemeenschappelijk belang ja. voor elkaar te krijgen. Mensen ja. eindelijk. Heel leuk, men, de, als je dan mensen langs ziet van, uh, die gaan er foto bij maken en ja. dan kregen we complimentjes, dus dat vonden wij zo leuk. Dus hebben we afgelopen woensdag besloten om onze kaarten te laten Maken. Ja, we hebben hem ja, hier uh, dus, liggen. Dat is een, een, een print uit 1900 met een jongetje ja. in, een, in een badkostuum met een, uh, een, een, een bad erop. Welkom in Zandvoort. Dus die delen we nu uit aan de, aan de mensen en de luisteraars die het leuk vinden, die kunnen ook die ans bij ons ophalen. Ja, dus, uh, bij hij straf, is echt Bij Strand 21 leuk. en bij de Zemermin. Ja. Dus ja, dat is, uh, zijn van die kleine uh, initiatiefjes. Dat, uh, ja, het leuk dat de ja. gemeente dat, uh, ja. die samenwerking ja. met... Uh, en ik weet dat ook uh, een aantal strandtenten een paar plaatsen op de boulevard gaan neerhangen. Okay, dus uh, zoals uh, Talassa uh, heb ik ja. de namen horen vallen. Uh, Storm weet ik dat in gesprek is. Dus zo komen er wat meer op Badhuisplein. Komt er wat te hangen ja. In. Dus ja, leuk. En Patrick, de, de palmbomen? Om nog maar eventjes daarop op terug palmbomen, te komen. Hè, palmbomen die zijn neergezet bij uh, Badhuisplein tot en met uh, Palace Hotel. En bij onze eigen standplaatsen daar... Uh, Stond er, we hebben een aantal, of een aantal standplaatshouders. Die hebben gezegd, van wij zouden dat ook graag bij onze standplaats willen, willen creëren. Mm -hmm. Dus op eigen kosten hebben drie standplaatshouders. Uh, kroonvis, vis en moor en, en de Zemermin. Die hebben op eigen kosten bij dezelfde leverancier ook uh, een boom gehuurd voor drie maanden. Okay. En die verzorgen we zelf. Die spuiten we iedere dag af. En, uh, nou. Omdat wij een watervoorziening hebben. Dus wat ja, dat betreft er dan op het op het duur beter uit nou, dan is ze, ze blijven iets langer oh, ze zien rond... er nu heel slecht uit hè dus ja maar ze worden de, de, ze worden de helft is hè? al vervangen klopt. en de andere Vlochtend helft die wordt, wordt nu op moment vervangen ja, ja. de andere helft ja, dat kan ook niet anders dus maar ja, die staan al sinds half mei hè? ja dus dat ja, weet heel je mei veel winter weet je die staan al bijna 2,5, 3 maanden ja, ja, dus wat dat betreft is dat wel een lange periode ja. Ja. Het wordt steeds leuker dus. op de boulevard. Ja. En gelukkig is het nu weer mooi weer. Vanmorgen was het heel mooi weer voorspeld. En ik werd wakker. En ik dacht, in die straat is Nou, Dat gaat niet goed komen. Ja. Maar het komt altijd goed, Het trekt, geluk, het trekt goed, hè, gelukkig weer. weer op. Dit zo was even goed, dat weer. buitje wat, ja. wat geweest is. Ook voor is. de bomen. Dus ja. ja Leuk, Patrick. Goed Allemaal, zo. Allemaal, hè? Want je ja. gaat zitten wel achterheen, hè? Uh, Jij bent wel een van de... Ja, maar niets, niets komt vanzelf. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar da daarom zeg <laughs> nee, ik het ook. dat... Uh, ja. Um. En, en op zich is het ook leuk dat je met, met, met de collega's ja. om je heen, dat, dat ze allemaal in goed overleg zijn. En dat je het gezamenlijk kan realiseren. Uh, die tafels die, die heb ik besteld binnen vier dagen. Had al mijn collega's hebben hun, hun bijdrage naar me overgemaakt. Want ik had die tafels besteld. Dus ik heb er door moeten factureren. En, en zelfs de collega's betaalden zo snel hun rekening omdat ze er zo blij mee waren. Ja, maar dat, binnen vier dagen. Dat ze allemaal even, even die duizend euro overmaken. Dat nou, is prachtig. Ja, ja, dat is beetje nee, Weet je dat, dat, dat ja. iedereen er gelukkig mee is? Ja, die tafels, hè? Ik, ja. ik kijk even naar die foto. De, het, het is beton, ja. maar ik neem aan dat het uh, uh, gecoat is. Of dat ja, drie er dan, lagen coating zitten eromheen. Omdat, punt één, omdat je hier natuurlijk. Dus ga je natte billen. Op, ja, natte billen. En, en, en ook vanwege het gevaar met graffiti en de zoute weersverstandigheden was het daardoor ja. dat die leverancier. Die, die was er natuurlijk ook wel. Uh, die vond het een prachtig dat ze hier langs die boulevard kwamen te staan. Dus voor hem was er toch een stukje uithangboel. Dus vandaar dat hij er ook wat extra handig aan heeft gegeven. Ja. En hij had er vier op, op voorraad staan. En binnen een week had hij gezorgd dat er nog drie werden gegoten. Super. Mooi, dus ja, hè? zo snel wilde die leverancier ja. wel. Want die ja. heeft nu vier weken dicht vanwege de bouwvak. Ja, en ja. die zegt ook van nee, dan moeten ze voor die tijd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dat, uh... Het is natuurlijk hartstikke makkelijk, want ja. je haalt er een doekje van. Maar die, ma die man uh, die lever de, de, Ik ben er naartoe geweest om natuurlijk eerst de die tafels te beoordelen. En dat was uh, in, in Brabant, zat dat het bedrijf. Is dat maar één leverancier? Ja, één, één leverancier die kan dit maar uit één stuk gieten. Maar die man, die zijn handel is eigenlijk punten. Ja. En die heeft er 12.000 pingpongtafels... Weggezet in, in, in, in Nederland en de Benelux. 12.000. Die je op schoolpleinen ziet en ja, dat ja, ja. soort dingen. Ja, daar keek ik wel vanop hoe, hoe, hoe, hoeveel werk daarin. Maar ja, als je dan ook pingpongen, het, is denk ik denk ik dus ik ik. gewoon een ja, goed. Ja, bij product. mij kan je ook pingpongen als, als, ik, als ik er niet ben z'n <laughs> dus Gewoon een netje meenemen. <laughs> Multifunctioneel. Ja, dus gezellig, Vier, hij is alleen ietsje langer, die tafel. Dus het is zelfs voor kleine kinderen goed ja, het En, goed en te leuk, doen. want hij is dan wat smaller. Ja. Ja, en wat langer. 4,5 meter lang. Ja, precies. Dus wel heel mooi. Dank jullie wel. Maar goed, um, wat, uh, wat, is, uh, wat zit er allemaal nog in het vizier? Ik bedoel, uh, buiten wat je net nou, vertelde. Nou, wat zit er nog in het vizier? Ik, uh, in staat... jouw gedachte dan? Nou, er staat is eerst nog een proces voor te wachten... die ik heb opgelopen oh met mijn houten picknicktafel. <laughs> nee, wat... Uh... Maar dat gaat toch goed komen? Nou, bij de, ene, bij, de ene leverancier is, bij de ene collega van me is hij ingetrokken... en bij, de, bij, bij mij is hij doorgestuurd naar de officier van justitie. Dus wat dat betreft het goed gekomen. Maar als je dat meeneemt, dan kun je zeggen van... ja, maar moet u luisteren, dat kan natuurlijk niet nee. bij de ene weghalen... Ja, met ja maar het is wel een beetje in dezelfde week... is er is, is, een collegebesluit genomen voor die... ...betonnen te, te regelen... ...en, en toch zet, zet het college in het door... ...om het door te sturen naar de officier justitie. Ja, zelfs dat vind ik al een beetje... Ah, dat komt misschien een is het beter, een vergissing. Dat komt goed. Een vergissing, een Nou vergi ja, ja dat, ik, uh, laten we het hopen. Ja, laten we ervan uitgaan maar, dat het een vergissing alle... is... ...en de, dat, dat zet je ook gewoon zo in. Ja. En dan, dan kan het niet anders dan dat deze ook uh, wordt... Oh voor, uh, nee, ik, ben, ik maak er ook niet zo voor zorgen nee. om. Maar goed, maar, buiten uh, dat, buiten dat, dat dus... Precies. Wat, uh, wat we hebben nog meer in jaar, wat we hebben volgend jaar nog wel. Wat meer in verschiet met mijn collega's. Maar dat houden we nog heel. Oh, dat is nog op. een oh, beetje geheim. Ja, dat, dat, dat moet nog even. Weet je, moet nog even. Weet uh, Ja. En mijn ene collega die is nog ernstig ziek, dus dat. Uh, weet ja. je, mijn uh, vriend Jaap Kroon. Ja. ja, hoe is het met jou? Uh, hoe, hoe, hoe, hoe, nou, het gaat, je gaat gelukkig weer de betere, betere kant op. Uh, maar euh, het is natuurlijk niet niks wat, wat, wat, wat nee, Jaap zeker is overkomen. Niet. Nee. Een, een, een, een, een, uh, hij heeft natuurlijk het een onder zijn leden. en daar heeft nog een, een vervelende bacterie opgelopen. En ja, dus dat, uh, is, uh, we wensen hem alle beterschap toe. Bij deze wou en, ik dat daarom. inderdaad doen, Jaap. Mocht je ja, luisteren, dan uh, veel beterschap. beterschap. En, uh, toi -toi. En we denken allemaal met hem mee. En, met en, mee, en, mee en gelukkig, zijn zoon staat heel veel in de kar Thomas. Ja, en ja. Ze, zijn vaste personeelgroep. En uh, ja. weet je, die, die pakken die kar uh, goed op. En, uh, wat dat betreft eh, konden we daarmee eh, goed het overleg verder voeren met, eh, met allemaal. Nou ja, dat, dus, is, ook, dat is ook heel maar, belangrijk. Uh, met, met, met, Jaap, met Jaap was ik wel een van de initiatiefnemers om die picknicktafels vorm te geven in het planvoorstel. En met Jaap had ik dan ook al het idee van vorig jaar geopperd. Dus wat dat betreft zeg ik van, hé, hey, dat, dat houden we heel even voor <laughs> ons totdat Jaap weer gesteld is. En dan, ja. uh, dan gaan Mag we... Mag je er... het komen vertellen? Ja, dan gaan we vorig Waar is Jaap? Jaap? Waar zit hij? Uh, hij is uh, weekenden. Weekenden is uh, Jaap thuis. Oké, okay, dus zijn het die luistert nu? Ja, dat kan zijn. Nou, ik weet niet hoe laten duiven binnenkomen. Want dat is de, de zaterdagochtendritueel voor Jaap. De, de, de, oh ja, natuurlijk. Het is prachtig weer zo te zien. Dus volgens mij moet het een snelle vlucht worden. Ze hebben geen tegenwind. Wind achter. En, uh, en, uh, en door de week zijn is Jaap in Heliumaren. om uh, aan zijn herstel te werken. Oké, okay. nou ja dus, goed. Prima. Nogmaals, we wensen hem ja. wetenschap. Ja. Nou, uh, wij zeggen gewoon van uh, Palmbo. Uh, picknicktafels. Uh, ik, ik vind het, mooie uh, foto's. het is prachtig. Ja. Leuk. Helemaal Ansekaart. leuk. En uh, nogmaals, Alze mensen kaarten. kunnen langskomen ja. bij jou. En bij strand 21 om die kaart op te halen. Ja. Groeten uit Zandvoort. Met het mooie mannetje erbij. Ja. Ja. Leuk. Helemaal en hopelijk leuk. komen er snel meer de muurplaten bij. Ja. Ja. Want ik vind het een geweldig idee. Wat hier hebt neergezet. Ja. Dus Hilly, uh, Hilly Jansen, nogmaals dank. Ja. Mochten er, er trouwens nog meer picknicktafels komen. Ik zit net te bedenken. Zo'n picknicktafel kan je natuurlijk, voordat die gecoat wordt, ook nog wel enigszins verfraaien. Uh, ja, je... dat, dat, maar dit, dit, de gemeente die ons uh, één uh, uitstraling op dit moment heeft... Op de boulevard, dus vandaar oh. dat we niet met kleurstellingen wilden werken. Wat dan ook, weet je, als het op een gegeven moment er ooit een keer... Uh, uh, smoeselig uit gaat kan je altijd nog denken... van gaan we ze met mozaïk tegeltjes doen, weet ik of, wat, of uh, ja. een folie eroverheen trekken. Ja. Kan altijd. Uh, maar doordat hij nu nog zo'n goede coatinglaag heeft... is het een, een, een goede uitstraling. Ja, ze staan ja. allemaal in dezelfde lijn als de, de, de normale bankjes... die op de boulevard staan. Dus ze staan niet haaks op, op, op het tuurlijk. straatbeeld. Dat was ook een van die vereisten. Ja, natuurlijk. Dus wat dat betreft dan... Uh, uh, de, we hebben wel ideeën over bepaalde mozaïekdingen dingen... En, en, maar daar gaan we ook zeker Hilly weer uh, voor, voor, voor inzetten. Want die is natuurlijk de, de uh, kunst... Uh, ja, hoe die vervrijd moet worden bij uitstek. Dan weet zij het ja, wel, wel hè? He? Ja, Goed, uh, Patrick, uh, hartstikke bedankt dat je ja. bent gekomen. Uh, we Dankjewel. gaan uh, muziekje luisteren. De Team from the Angry Birds van het London Philharmonic Orchestra. We zijn binnen en we zijn terug. Dit was uh, Team from the Angry Birds. Nou, er zitten nou, geen, ja, absoluut ja, geen Angry Birds tegenover. Nee, zeker ons weten. Het zijn drie ontzettende gezellige, Lieve dames. gekleurde dames. Uh, bij ons is Gina Petula van uh, ja. B.I.B. Uh, events, hè, ja. dat is eigenlijk jouw... Ja. En de Gouden Haan. En de Gouden ja. uiteraard op de boulevard. En in de kiosk hè, op de boulevard. Je moet deze een beetje dichterbij, uh, of je moet hem naar je toe halen... zodat we je ja. wel kunnen horen. Gewoon dichtbij, zo. Zoals zo. Ik, uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen, dankjewel. <laughs> Dan hebben we Margaretha de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen en... Fem Femke Joritsma. Femke Joritsma. Ja, de naam, ik, ik heb hem niet uh, overgeschreven. Nee, nee, nee. En jij hebt het wel je gedaan, je inderdaad. Dat is even een verandering. Geluksroute in Zandvoort. Nou. Wat een, wat een, uh, ja, mooie... Je wordt er eigenlijk al blij ja, van als je het al ziet. Je ja. Het ja. ziet. Het is, ik heb een kaart, het is uh, 10 en 11 september. Uh, wanneer dat gaat uh, plaatsvinden. En uh, Femke, of ja. wie gaat het vertellen? Ja, okay. Nou, de geluksroute is eigenlijk ontstaan door een vrouw... die zin had om iets te delen met anderen. En het is in Haarlem begonnen. En de bedoeling is eigenlijk dat mensen die iets te bieden hebben. Dat kan zijn een astrologie, dat kan zijn een tarot, dat kan zijn. Uh, nou ja, je kan het van alles uh, opnoemen. Het kan, ja, wat zou het nog meer kunnen zijn? Nou ja, ook pannenkoeken bakken. Pannenkoeken bakken. Uh, je van kan meen, het zo ja, gek alles doen. waar je gelukkig uh, van wordt. Kun je dus uh, gaan delen met mensen? En het is eigenlijk de bedoeling dat in Zandvoort dat mensen elkaar ontmoeten en uh, dat je vanuit het uh, een soort geluksmomentje wil delen met anderen. Dus dus, uh, we zijn een website begonnen. Uiteindelijk zijn we uh, met Cathy uh, ook begonnen om dat in Zandvoort op te zetten. En op de geluksroutesite uh, kun je dus uh, zien wel welke mensen zich als gelukplukker uh, aanbieden. En dat is op twee dagen, dus: 10 en 11 Geluksplukker september. en geluksdeler. En Je he, kan je jezelf aanbieden. Ja, aanbieden. je kunt jezelf dus aanbieden op de website om, als je het leuk vindt om iets van een geluksmomentje te delen met anderen. Ja. En het ligt eigenlijk aan jezelf wat je leuk vindt om te doen. Nou, bijzonder. dat er heel veel mensen uh, heel ja. veel ja. dingen te delen hebben. Maar uh, is dat dan vanuit hun eigen locatie? Want dat is natuurlijk een beetje... Uh, ja, de... ja. Verschillend. Ja. ja, verschillend. Dat mag, ja. Ja, dat mag allemaal. Oh. <laughs> ja, kijk, uh, we hebben een aantal locaties gevraagd. Uh, bijvoorbeeld uh, de beachclubs, die willen we er ook bij uh, betrekken. En we hebben zelfs ook een aantal beachclubs op, in Bloemendaal gevraagd, want dat hoort toch ook eigenlijk wel een beetje bij Zandvoort. En uh, die stellen dan, en ook winkeliers en horeca, die kunnen gewoon allemaal locatie uh, beschikbaar stellen, zodat mensen die zeggen van, nou, ik vind het gewoon heel leuk om koekjes te bakken met kinderen, of gewoon mijn verhaal te vertellen waar ik zo gelukkig van word, van al dat reizen, of whatever. Nou, dat kan je dan gewoon dan doen, en dan uh, meld je je aan op de site, als geluksbrenger. En dan geef je aan de tijden waarop dat dan kan gebeuren. En dan kunnen geluksplukkers, dat zijn dan de mensen die voorbij komen, die kunnen dat dan gewoon allemaal... Geluksplukkers? Ja. ja, die kunnen ja, allemaal mooi. een beetje geluk ja. plukken. Ja. En, en kan het dan ook zo zijn dat... dat iemand bijvoorbeeld ik bedoel stel je voor ik euh, nou ik ik noem maar wat ik ik ik wil ik hou van zingen en, en dat vind ik heerlijk om te doen alleen het is een beetje lastig om dat bij mij thuis te doen dus is het dan ook mogelijk dat mensen een locatie krijgen? Ja. Of he, waar ze ja, dan naartoe mogen gaan? Ja, dat is dus juist het leuke. Je meld, dan neem je even contact met een van ons op. En dan geven wij een locatie aan. Van nou, goh, daar en daar is nog wat plek vrij Op dat uh, tijdstip. Nou, en dan kunnen ze gewoon uh, zich daar voegen. En dat is gewoon helemaal leuk. En daar worden we allemaal heel gelukkig van. Om net z'n allen te gaan zingen. Het is allemaal met gesloten deurs, hè? Ja, Dat is mooi. Ja, komt er komt geen ja. geld aan ja. nee. te nee, nee, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, Gelukkig is niet te komen. Een kopen. smile, een smile is, ja. uh, is een behoorlijke beloning, Absoluut, zeg ik altijd. Ja. Margarete, wat is jouw rol hier in de geluksroute? Nou, ik hou sowieso van om geluk te delen. Ja. Uh, ik word daar altijd blij van, om de liefde te verspreiden. En nou, hoe leuk, ik zit nu met drie vrouwen in Zandvoort en Femke is bijvoorbeeld een fantastische uh, die doet familieopstelling en astrologie. En ik vind haar echt geweldig. En nou, Gina is eigenlijk sinds kort in Zandvoort gekomen en die doet tarotkaarten. Kaarten. Ja. En kordeskaarten. En die doet ook... Je kan met dromenvangers je gelukmoment ja. pakken. En zij is gewoon ja, eigenlijk een echte... Ze ziet eruit als een india -sie. Nou, zeker weten. <laughs> maar het is ook altijd gezellig. Ja, heel gezellig. Deze mensen komen ja, altijd ja. bij jou ja. uh, lekker even wat drinken. Ja, en bambelen. even babbelen. Even, ja. bambelen, even ja. bij ja. je ja. zitten. Ja. Met het hondje. Dat is heel, heel uitnodigend ja. ook. Uh, ja, dat is het. Ja, ik vind het ook heel leuk om dat te creëren. En daarom ook dat ik van de geluksroute hoorde begin februari. Dat was eigenlijk in Haarlem. Toen had ik echt zoiets van, nou, daar moet ik aan meedoen. Want, ja, ja dat past gewoon zo erg bij mij. En mijn hondje eet ook happy. Ja. Dus ja, ja, ik bedoel, dat is gewoon uh, heerlijk. Om, om, kijk, het hoeft dus helemaal niet ingewikkeld te zijn. Ik zit bij mijn kiosk. Het is een heel klein tentje. En uh, er komen gewoon mensen voorbij. En die ontmoeten elkaar. En dat is gewoon elke keer weer een geluksmomentje voor iedereen. Ja, dus, zeker. Dus, het hoeft dat. helemaal niet ingewikkeld te zijn om je geluk te delen. En nee. daarom vind ik het juist zo leuk om met de geluksroute mee te doen, en ik hoop echt in Zandvoort iets heel moois ervan te maken zodat meerdere mensen met elkaar in contact komen dat we samen echt hele mooie ja. dingen kunnen gaan delen. Ja. Kun, je, nou, kun je al een paar uh, dingen opnoemen, zeg maar, die in uh, de geluksroute zitten? Uh, we hebben een uh, Margarethe, die doet een uh, meditatie. Ik doe een uh, hele vanuit het hart meditatie. Ik ben zelf bijna blind en uh, ik leef heel erg vanuit mijn hart, want ik kan niet goed zien, maar ik kan heel goed voelen. Ja. Dus eigenlijk neem ik mensen mee om te laten zien dat ogen heel vaak bedriegen en een obstakel zijn, want heel vaak laten we ons beïnvloeden van, oh die ziet er zo uit en op ja. mijn werk is het zo, maar als je echt vaak allemaal gaat voelen, willen we allemaal hetzelfde, willen we allemaal gelukkig zijn ja. en willen we het eigenlijk ook allemaal delen maar vaak uit angst gaan we ons anders opstellen en waardoor ook obstakels komen dat we niet echt in ons volle zijn kunnen zijn, dus ik wil uitleggen op die avond wat je kan doen om op de trilling te komen, om je volste leven te kunnen doen, en dan vertel ik daar wat over, en ik zit al jaren met de praktijk in Zandvoort in de Pasteurstraat. Uh, wat ik met vol liefde doe als holistisch gezondheidstherapeut. En daar ken ik Femke ook weer van, die dat ook al jaren doet en die ik een fantastische samenwerking mee heb. En nu vind ik het ook zo leuk om het met Gina te delen. En uh, dus ja, ik weet eerlijk gezegd niet wie er meer zijn officieel. Want er, er ja, moeten nog veel meer. Ja, ja, ik Femke ook een, uh, ja. een mooie workshop. Ja, ja, ik doe een uh, ik werk met familieopstellingen en astrologische opstellingen. Mm. En dat is eigenlijk een. een soort... Uh Vorm van uh, bewustwordingsproces. waarin je heel erg uh, gaat kijken naar uh, diepere lagen in jezelf. en daar dus. Uh, ja, meer zicht op krijgt. En dat is uh, een hele mooie. Maar hoe, hoe moet ik, om, ik me dat uh, bedenken? Familieopstelling. Ik bedoel, ik heb uh, vijf, of, uh, drie uh, broers en een zuster. en uh, wat, wat, wat, wat doe je daarmee? Hoe nou, we gaan kijken naar het thema waar je meer zicht op wil hebben. en dan. Uh, ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Dat ja. kan ik misschien uh, later op de site. <laughs> Globaal, dat mensen een beetje nou, komen, kunnen me, voelen kunt, wat ze verwachten kunnen. Ja, wat je, wat je kan verwachten is dat je meer zicht krijgt over jouw rol in de familie bij wijze van spreken. He, dat kan dat soms een, een pijnpunt zijn, iets wat niet helemaal lekker loopt. En dat je gaat zien van, uh, dat iedereen daar in zijn eigen verhaal leeft en zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. En wat je daar zelf in kunt veranderen. Om meer in balans en harmonie te komen met de omgeving. He, dus zodat je gewoon ook lekker daar in je vel komt te zitten. Nou, dat is, uh, is, dat is heel speciaal. Ja, en uh, we hebben uh, Merel Jansen. Die is ook een van de organisatoren. En die uh, gaat met uh, mensen uh, leuke briefkaarten maken. En dan heeft ze dus gewoon een plek. En dan uh, is het dus heel leuk om gewoon ouderwets een kaartje te kunnen maken. Weet je, gewoon lekker simpel met een mooie boodschap. Mm -hmm. nou, we hebben uh, Marieke, Die is uh, mijn buurvrouw achter. En die zie ik elke ochtend super gemotiveerd uh, springen op van die trampolines. Oh ja. Ik dacht, ja. Nou, ja. Ja. ja, ik dacht, die, die, die moet ik gewoon ja. aanspreken. Want ja, ik kende haar nog helemaal niet. Maar ik heb haar gewoon aangesproken. Ik zeg ja, ik organiseer de geluksroute. En ik denk dat jij daar gewoon bij hoort. Nou, ja. ze was super enthousiast. Ja, en ik vind dat is echt wel een... Ja, dat zijn de leuke mensen die ik in ieder geval mij opvallen. Dat ik de... Ja, dit soort nou ja, mensen het is, die het, het, het, is, het is natuurlijk prettig om positief gevoel Precies. te delen. En ik denk dat onder andere Marieke natuurlijk heel positief ja. is. Ja, zeker. En, zeker. gezien haar geschiedenis ja. en hoe ze zich nu beweegt. Ik zie er wel eens ochtend op de boulevard in ja. er eentje daar die trappen heen en zingend. weer, zingend. Ja. En dan denk ik, zo, die heeft energie. Ja. Ja. Daar, het is uh, er echt van altijd. Ja. Ja. En dat is zo mooi. Ja. Ja. Ja. ja, het is heel mooi. Dus ja, ja, ja. En Gina, uh, hoe, uh, hoe gaan jullie adverteren? Doe je mond-tot-mond mond mond reclame? Of ga je uh, advertenties zetten? Nou ja, we Want, hebben sowieso uh, met de Zandvoortse Courant uh, dat hun een oproep plaatsen. En die gaan er ook, ze hebben al het uh, een keer genoemd, maar ze gaan er nog een oproepje over doen. We hebben een uh, Aangemaakt op Facebook. Uh, het is namelijk, het is allemaal heel erg digitaal. Ik ben nog een beetje ouderwet. Dus uh, ik heb zelf gevraagd over Ansichtkaarten. En die heb ik dus gekregen. Hele mooi met de geluksroute waar alles op staat. Ja. Dus iedereen die voor... bij voor... staan, ja, dus inderdaad. Prachtig. Iedereen die voorbij mijn kiosk komt, die uh, attendeer ik daarop. Ja. Uh, of het nou toeristen zijn of leuke mensen. En, en die, die geef ik dan een kaartje. Want ja, ik ben wel van het tastbare. En mm -hmm. het digitaal is mooi. Ja. Maar ik ben nog steeds van het ouderwet. Met z'n bellen, radio. Persoonlijk. Feest feest. Ja, vind ik heel fijn. Ja, ja. Ik uh, heb bij deze op Facebook uh, gezegd dat ik aanwezig ben bij je geluksroute. Dus heel het fijn nu ook. Dan dus kom dat... je ook nog iets moois delen. Mag... Zij gaat zingen. Ik ja, zingen. Ga... Ja, dat was een grapje. Dat was een grap. Ik hou van zingen. Ja, maar, uh, ga. Ik wil vertel. nog even wel wat delen, want eigenlijk is de, de geluksroute nog niet op Facebook compleet. Want heel veel mensen moeten zich ja, nog ja, aangeven. Want er ja. is iets misgegaan. Dus ik denk als je echt een goede overzicht krijgt van wie er allemaal zijn... dat je over een week moet kijken. Dat ja, ja, je kan zien welke tijden. Want alles heeft een vaste tijd. Femke geeft op een vaste ja. tijd. Bij Gina kan je volgens mij de hele twee dagen binnenlopen... Ja, voor ja. die en ja. Maar ik geef op een vaste tijd bij Weefs... geven wij allebei uh, ja. de... Mm -hmm. uh, uh, Femke geeft daar de familieopstelling. En ik geef daar heel vanuit het hart. Maar dan kunnen jullie laten zien de tijden. Maar ook van de andere mensen die komen. Want er komen natuurlijk veel meer mensen... wat wij nu even niet weten... Nee, want Kassie is erg druk. Ja. En die had het meestal georganiseerd. Dus ja. we zitten ook een beetje dat we halve werk nog vertellen. Ja, ja. Dus als we iemand overgeslagen hebben voor nee nee. Dan nee, dat ik, nee, nee, nee, Ik denk dat mensen dat wel begrijpen. Nee. Ja. En, en, en jullie, ik heb dat expres ja. op Facebook ja. geliked, omdat ik dan denk dat het en jullie, wat breder gelezen is. Ja. Jullie wordt kunnen ook op. weer terugkomen. Hè, want het is nog geen september. Ja. Dus jullie kunnen een, een soort update ja, hier weer uh, vertellen hoe het hoe het is. Hoe Kijken, het is het weekend, hè? 10 en elf. Nou ja, dat we... Zou je Of de week ervoor of op de tiende... e vroeg ook. nog kunnen komen. Ja, dat mensen een even een ja. boost ja. een geven... van ja, ja. ja, beetje een kom een uh, ja. langs op de geluksroute. Ja, hartstikke ja. leuk. een beetje een geen probleem. Alles kan. Alles kan, inderdaad. Um, ik zit even te Ik denken. vind het een leuke kaart, ja, weet je. Ja, in. ja, echt een uh, leuke kaart. Prachtig. Ben jij verder nog iets uh, kwijt over... Nou ja, ik hoop eigenlijk dat uh, mensen die dit horen en die graag geluk willen delen, ook al is het uh, klein of groot, uh, als je een locatie er hebt... Er zit geen melden. beperking, hè? Het is nee. niet zo dat je zegt van ik wil alleen nee, maar mensen nee, hebben helemaal die uh, niet. iets met, uh, met uh, nou ja, wat jij doet, uh, zeg nee. maar kaart leggen of niet de kaarten Het kan, van, kaarten. Alles het kan ja. van alles zijn. Het kan oh. gewoon een mooie tekening zijn. Ik heb een klein Meisje die vindt het heerlijk om uh, hoep les te geven. Nou, dat mag ook. Die komt bij mij voor. Iemand de deur. die bijvoorbeeld haar wil invlechten of die zegt. Van en die ik wil. wordt daar heel gelukkig van. Die mag ja, dat gerust ja. delen. En dat is juist het leuke ja, ervan. Ja. En uh, ik hoop hiermee dus ook uh, mensen uit te nodigen hiervoor. Nou. Hebben jullie nog iets te vertellen? Margreet, jij nog? Wil jij oh, nog iets delen? We hopen niet alleen dat we geluk dat iedereen gelukkig is. We is. De ja. Ja. hele ja. tijd en dat we met z'n allen geluk mogen delen. En dat dit gewoon iets is waar we met z'n allen extra ja. mogen doen. Maar dat we maar vooral met z'n allen lief mogen zijn. En ja. voor elkaar. met voor elkaar mogen ja. zijn. En ja. gelukkig mogen zijn met wie we, wie we zijn. Ja. En okay. met elkaar. Ja. Goed, Logs dames. Gezegd, ja. Hartstikke bedankt voor jullie ja. komst. En uh, we zien elkaar in september. En uh, we gaan nog even naar een muziekje luisteren. Dat is de uh, comedian Harmonist. Harmonist. Harmonist. Harmonist, dank u vriendelijk. Whistle while you work. Kijk. Whistle loud and long, just come and merry tune. Mm -hmm. Just do your best and take a risk and sing yourself a song. When there's too much to do, don't let it bother you. Forget your trouble, try to be just like a chip. with chickens and whistle while you burn. Come on, get smart, you love this part to whistle while you burn. We zijn terug met. Uh, we hadden het straks over Anthony of Antoni van Dijk, maar dat is jouw internationale naam. Het staat ook in mijn paspoort. Oh. Dus, oh. maar goed. Je, je, je bent Onno. Zo, zo word je aangesproken, zeg maar. In dat, vanaf, uh, vanaf mijn geboorte. Oh, helemaal goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welkom. Fijn, fijn dat je er bent. Stem- en zangpedagoog. Ik denk, die heb ik ook wel nodig eigenlijk. Want ik ja, zij kan, misbruik zij, zij zingt mijn stem ook. soms een beetje. Maar het uh, rare voor radio is een donkere stem is meestal wel, uh, wel prettig. Ja, dat ja. is waar. Dus ja. uh, uh, van radio vinden ze heesgeluid uh, vaak wel sexy. Dus. Oh jee. <laughs> bij deze dat. Nou, ik ben ooit, uh, ben ooit een keer uh, uh, vanuit mijn schildklier... waar ik wat uh, dingen had zitten, die moesten weg. En uh, toen kwam ik bij een... Uh, uh, een uh, hoe heet het nou? Oakeel oh, uh, en neusarts. Uh, ja precies. En die zei tegen mij van je moet leren om wat minder druk op je stem te, te zetten en uit te oefenen. Want je gaat ongetwijfeld poliepen krijgen als je dat zeg maar te lang en te zwaar doet. Want ik ging er inderdaad altijd heel ja. erg diep uh, in zitten. En dus moet ik af en toe een Dat beetje... ligt aan de ademhaling. Ja. En je ja? moet leren met je ribben te ademhalen. Of adem te halen. Hetzelfde met met, met met met zingen, want ik ik spreken, uh, te spreken. Ja, ja. Uh, het is hetzelfde voor uh, met, ast met astmatherapie met bijvoorbeeld. Daar wordt ook uh, eigenlijk worden dan de longen losgeklopt ja. en leer je je. Valse ribben, die leer je dan te, te gebruiken. Ware ribben, daaronder zitten de valse ribben. En in je rug zitten de zwevende ribben. Aha, okay. En wij gebruiken voornamelijk de valse ribben. Maar dat is dus eigenlijk het eerste wat je doet... wanneer iemand bij je komt om uh, les te krijgen in zang of in, in, wat spraak, dan ook, of in spraak... is de ademhalingstechniek van door die valse ribben ademen. En iedere keer opnieuw is dat het grote probleem. Ja, mensen die hun, hun stem kwijt zijn, die hebben geen goede ademcontrole. Dat is eigenlijk maar, vaste prik. De basis. Ja. Ja. Maar dat kun je ja. leren. Dat kun je leren, ja. Ja, ja, ja. ja ik, uh, ik krijg dus allerlei soorten mensen op les. En uh, wat patiënten, uh, redenaars, politici. Uh, burgemeesters, uh, museumdirecteuren. Dus mensen die uh, moeten spreken. Die moeten in het openbaar. Spreken. moeten ze, ja. Ja. En omdat ik ook toneelschool gedaan heb, kan ik ze ook uh, allerlei andere technieken aan, uh, aan En ja, van mij uit gaan ook mensen naar de toneelschool. Zowel toneelschool, conservatorium, lichte muziek. Dus ja. ik, uh, ik, heb, uh, ik, uh, ja, ik leid nogal wat mensen op voor het beroep ja vak. Is ik, ik heb een aantal workshops gedaan voor stemacteren. En uh, nou, dat is natuurlijk ook uh, iets wat, wat zeg maar... Uh, hey, je, je, dan doe je het echt helemaal met je stem. Dan is het niet alleen maar een toevoeging van wat je, wat je lichaam ja. verder doet. Maar dan is het eigenlijk alleen je stem die belangrijk uh, is. Is dat iets wat, uh, wat jij ook doet? Dat doe ik ook, ja. Ik heb zelf jaren bij de klassieke omroep uh, omgeroepen. Gewoon omdat ik mezelf wilde dwingen... dat uh, wat er voor mijn neus kwam... dat ik dat ook direct mijn mond uitkwam. Ja. En dat is bij Mozart bijvoorbeeld... met Kuchels en Comedian Harmonist... is dat ontzettend lastig als je dat ineens voor je neus krijgt. Ja, Soms ja, ja. een ja, uitspraak is heel erg dan, uh, ingewikkeld. Dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan uh, komt je, je tong eigenlijk in de keur. In de zit. <laughs> ja. ja. Zoals bij mij dus inderdaad. En dat, he, dat, dat moet je dus oefenen. Ja. En dat uh, daarom is uh, ja, spreken in het openbaar is een, is een kunst. Ja. En ik denk ook dat mensen die dat voor hun beroep doen, die moeten daar ook de reven lang moeten ze daar uh, blijven oefenen. oefenen. U U blijven oefenen. oefenen. Ge ja. Gewoon. Dat hoort. bij je... hoort bij. Uh, ja, bijhouden. Bijhouden. bijhouden. Ja, maar ook gewoon bij, uh, bij je lichamelijke onderhoud. Ja. ja. En dat wordt dus heel vaak vergeten. Nou staat er uh, bij de aankondiging uh, muziek op zondagmiddag. Ja. ja, vertel eens. Wat is wat. Uh... Nou, sinds wij hier in Zandvoet neergestreken zijn en we hebben een vrij grote uh, dubbele huiskamer beneden, uh, dachten we van waarom laten we onze leerlingen hier niet optreden? En zo gezegd, zo gedaan, we gaan nu in september tweede seizoen in. En uh, dat, dat loopt leuk. Het loopt erg erg leuk. Welke, is dat elke zondag of is dat De laatste keer in de... zondag van de maand. laatste zondag van de maand. Okay. Dus op 24 september hebben we Jan Eilander van uh, het trio Bier. We hebben uh, op 30 oktober hebben we. En de laatste zondag van november hebben we een Amerikaanse zangeres. Want die komt een week hier naar Zandvoort om les van mij te krijgen. En dan uh, ge geeft ze dus een, een optreden. Een concert, en daarna ja. vliegt ze weer terug. Ja. Wie zo, waar, waar is hij? dat uh, dubbele huis? In de Oosterparkstraat. Oosterparkstraat. Oh ja, dat, dat is hier vlak achter. Achter, dus achter, dus de, een, achter de watertoren. ja, ja. ja. Nou, dat, dat is, is niet uh, zo moeilijk te vinden voor mensen. Zondagsmiddags om vier uur, kwart over vier. We wachten altijd even tot de mensen die met de trein komen, dat die hier naartoe gelopen zijn, want die komen meestal dan toch <laughs> iets van kwart over... Ja, welk nummer in de Oosterparkstraat? 44. Oosterparkstraat 44, laat ik het gezegd hebben. Ja, ja we hebben het vaak op de agenda staan, ja. maar niet wetende wat dat precies inhield, dus vandaar... Het is een soort open podium, dus ja. iedereen die wil... Uh, kan die zich kan ook aanmelden kan bij zich u. aanmelden. We hebben ook uh, dichters bijvoorbeeld die uh, wat komen doen. Mensen die uh, gedichten van anderen willen voordragen. We hadden afgelopen jaar hadden we een Annie Schmid-middag. En er zijn hele leuke liedjes en hele leuke verhaaltjes zijn er, uh, voorgedragen. Dus dat, uh, het is eigenlijk elk wat wils. En het is uh, gratis? En Het is gratis. We krijgen nog, ko nog een kop thee of een kopje nou, koffie, ja. koffie toe. Wat een gastvrijheid. Nou, nou. Ach, ja. uh, geluk, hè? Is ook weer een geluksmoment wat je deelt. Is dat uh, iets met andere voor mensen? Uh, ja. Voor je om te doen in die, in die geluksroute? De dat geluk... mensen zich uh, kunnen aanmelden bij je om daar uh, nou, te zingen? Natuurlijk. Nou kijk, maar het, het is hier 10 en 11 september en wij hebben pas 24 oh. september. <laughs> nee, maar goed, dat zou een extra, een extra uh, dag kunnen zijn, uh, mits dat natuurlijk past in uh, in een de gelukkig, drukke agenda. Die, die kan natuurlijk uh, die mensen die die, die die route doen, die kunnen de 24e natuurlijk ook bij ons uh, terecht. Ja, dat kan ook daarna. Want ja, er is ja. altijd wel een stoeltje of een kussentje vrij. Ja, dat is waar. Helemaal gezellig. Maar goed, je geeft dus uh, zangles. En mijn collega geeft gitaar en keyboard en drumlessen. Dat is tegelijkertijd daar jullie werken samen. Iedereen die wat wil, die kan bellen. we hebben Stichting Studio Antoni. Ze kunnen ons vinden op zangles.net Zangles.net. En zingt u ook zelf? Ik zing al vanaf mijn vijfde. Toen ik vijf was, zong ik voor het eerst voor de radio. Oh, wat klopt dat? En wat zong, u? Dat zong je. U? je? Een kerstliedje. Ah. <laughs> toen? Ja, ik zal wel. Uh, er is een kinderlijke geboren op aarde of zo geweest. <laughs> ja, ja, ja. Maar wat, wat, wat is je voorkeur? Wat vind je fijn om. Uh, welk repertoire is, is je voorkeur? Ik heb heel veel gedaan. Ik, heb, uh, ik ben opgeleid bij de Bachvereniging. Ik ben daar uh, toen uh, de Bachvereniging. Uh, zich heroriënteerde op de, op, op de barok, ben ik er weer drie jaar bij geweest. Toen was ik al in de veertig. Toen was ik de oudste van het, van het ensemble. Okay. Uh, dus uh, daartussen door heb ik bij de opera gewerkt. En uiteindelijk heb ik met een eigen ensemble heb ik door Europa gereisd. En uh, ja, ballades, hier is je muziek, heb ik veel gedaan. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk, veel. eigenlijk alles. Ja, ja, ja, ja, ja. heel veelzijdig. Ja. Uh, zometeen ja. horen uh, we een uh, nummertje California Dreaming van de mamas en de papa's. Ja, dus en dat, dat is je eigen bewerking uh, daarvan? Ja. Ja, dat is een nummer wat natuurlijk iedereen, iedereen zo. Kent iedereen kent. Ik moet zeggen dat wat, wat, ik, wat ik daarvan merk is dat ik uh, uh, uh, moet proberen om niet steeds een andere stem te nemen bij dat ja, nummer. Ja. Weet je wel. Ja. Dus, oh, dat je het overneemt. Dat je de eerste, tweede en de derde en de vierde stem bij wijze van spreken uh, gaat ja. ja. dus ja. dat Dus dat, dat, dat nodig toch wel uit altijd om uh, te zingen. Ja, dat is een prachtig nummer. Maar dat je doet dus meer nummers uh, bewerken tot. Uh, uh, ik zing vrijwel iedere keer ook zelf mm -hmm. en wat heb ik de afgelopen keren gedaan. Ik heb uh, natuurlijk nederlands -talen gedaan, Duits, Frans, uh, Beatle-nummers, uh, ja, wat, ja, wat, wat niet. Ja. Nee. Ja. Kun je, kun je bij mensen ook die, die komen voor, hè, als, als, als bij jou komen als zangpedagoog, kun je mensen dan ook adviseren van wat voor genre ze het beste zouden kunnen zingen? Is dat ook iets wat je doet of zeg dat, je van nou dat, dat laat ik mensen zelf doen, doen? Maar de meeste mensen weten zelf al wat ze willen. Dus uh, als jij komt en je wilt jazzzangeres worden... dan kan ik wel zeggen, je bent geschikt voor de opera. Maar hoewel, ik heb uh, ooit een meisje gehad... dat uh, speelde bij het uh, Rotterdamse Jeugdtoneel. En ik gaf toen les in duursteden. En zij kwam gewoon omdat ze niet meer naar die lessen kon... kwam ze voor toneelles en ik ontdekte in haar een operastem. En ze werkte toen in Duitsland als operazangeres. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Ja. Dus er is, is toch wel een wel sturing uh, mogelijk. Is, maar je moet wel, uh, je moet wel wachten. Of, of iemand het leuk vindt. Ja, ja. en dit was Manuel. Nou ja, er zijn natuurlijk stemmen die, die uitermate geschikt zijn voor iets. Uh, voor bijvoorbeeld jazz. maar die altijd gewend zijn om op een hele andere toon uh, te zingen. terwijl juist die kracht in die, in die jazz uh, zit. Dat, dat, dat moet je dan toch herkennen, denk ik. We hadden eens een meisje uh, dat, uh, dat, was, uh, dat zag er heel timide uit, heel bescheiden. En ze zei De moeder, maar als ze thuis is, dan, dan is het heel anders. Nou, uh, en dat doet ze dan meestal met dit of de, uh, dat of dat nummer. Nou, dat deed ze. En er stond een, een somzangeris. Ja, ja, en daar ja. hebben een heel programma mee, uh, uh, mee ingestudeerd. En daar is ze nog, uh, heeft ze in, in Mexico voor de televisie opgetreden. Nou, dat is dus heel <laughs> grappig. Ja, ja. Dus ja. Uh, bij de virages zeggen ze... willen is kunnen. Dus, ja. Maar, maar, maar je, je moet ook wel laten zien... wat, wat je in huis hebt. Wat je hebt. kan. Ja. Ja. Ja. Ja. Want ja. ik kan de... Uh, Meestal, meestal komen het we er wel uit. Maar er komen ook mensen die, die komen om te zingen. En die gaan uh, als, als filmer de deur uit. <laughs> uh, dat laten ze dingen <laughs> zien. Grappig. En dan denk je van ja, maar dat, dat is veel meer uh, Jouw ding wat je dat past. Wat jij ja. kan. Ja. Ja, uh, uh. Dus het is niet altijd zo dat iemand uh, uh, als, uh, als, als, als enthousiast binnenkomt. Die kan ook nog acteur worden of noem maar op. Ja. Ja. Nou. En dat hebben we allemaal in huis. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Kortom, ze moeten Zog gewoon maar. naar je toe komen. En uh, is, en ze kunnen dus op de site kijken. www.zangles.net En daar vinden ze alle informatie, alle informatie. Uh, die nodig is. om. Uh, nou ja. Ja. En, en dan uh, dus de laatste uh, zondag van de maand. De eerste op 24 september. Dan is het uh, muziek op zondagmiddag op de Oosterparkstraat 44. En kom vooral even gezellig. Er is een kussentje en een kopje thee of een kopje Juist. koffie. Gratis. Nou, dan gaan we dus Leuk. nu luisteren naar uh, California Dreaming van Ono van Dijk en Wout ach, H. Of ach. Agen? Oké. Okay. All the leaves are brown. All the leaves are brown. And the sky is gray. Stop into a church. I passed along the way. I along the way. Well, I, guess I got down on my knee. And, And I began to pray. You know, the preacher's like a cold. Like cold. He, knows He knows I'm gonna stay. California dreaming. All the, brown, All the leaves are brown And the sky is grey I didn't tell If her, I, didn't tell I, her. Could I could leave today. California, California, dreaming. California dreaming on oh. such a winter's day. We zijn weer terug. Ja, we hebben het helaas niet uh, zelf uh, kunnen horen hier. Want de boksers zijn niet uh, goed aangesloten. Dat lukte even niet uh, deze keer. Maar uh, ja, California Dreaming, dat, dat is natuurlijk een dream-nummer, zeg maar. Zo mooi. Ja, een verrukkelijk nummer. Wil je koffie? Doe je dit. Uh, zelf, Je vertelde net dat je een, een studio hebt in Amsterdam. In Amsterdam hebben we een studio. Daar worden orkestbanden gemaakt. En er worden ook cd's opgenomen. Dus iedereen die, uh, die bijvoorbeeld aan het talentenjacht mee wil doen. En geen uh, geschikte orkestband kan vinden. Nou, die kan dat aan laten maken. Oh, oh dat is slim. En dat dan mooi. Uh, ja. worden er meteen opnames gemaakt. Ja. En dat, uh, ja, we zetten ook vrijwel vrij alles op YouTube. Dus ik ben ook op YouTube Onno van Dijk te vinden. Okay. Ja. En ja, ja. Hier, ook California Dreaming staat er ook op. Dan gaan we oh, nou, dat morgen. even luisteren. Ja. Want ik vond het jammer dat we dat nu uh, niet Kunnen konden het zelf, horen. Ja. Nou uh, Onno, hartstikke bedankt dat je ja, leuk. komen. Fijn. Ja. Dank voor je uitleg. En nogmaals jongens. Uh, uh, laatste zondag van uh, september. Uh, ga maand. niet alleen langs. Maar klop ook aan. En ga naar binnen. Kom binnen. <laughs>